Die vol met pollen, kijk ze dan nou toch eens gaan. Waar komen ze vandaan? Waar zitten ze verscholen? Op het land of